6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Ruim derde gevangenissen gaat dicht. Nederland overweegt levering Patriot-raketten aan Turkije. En ook westelijke Jordaan-oever wordt steeds onrustiger. <tog> Ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland wordt gesloten... en daarmee verdwijnen zo'n 700 banen... blijkt uit vertrouwelijke stukken van het ministerie van Veiligheid en Justitie... die in handen zijn van Nieuwsuur. Om toch alle gevangenen te kunnen huisvesten... wil Justitie veel eenpersoonscellen vervangen door meerpersoonscellen. Bovendien krijgen ruim 800 mensen een enkel band in plaats van een gevangenisstraf. En op die manier wil Justitie zo'n 100 miljoen euro bezuinigen.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 Het kabinet bekijkt nu of het inderdaad Patriots zal leveren om de Turkse bevolking en het Turkse grondgebied te beschermen. Vorige maand werd een Turkse grensstad vanuit Syrië beschoten met zware mortieren. Daarbij kwamen zeker vijf inwoners van de stad om het leven. De Patriots kunnen overigens niets uitrichten tegen mortierbeschietingen. Het luchtafweersysteem is bedoeld om vijandelijke raketten in de lucht te vernietigen.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 De politie heeft de boerderij van Jasper S. in het Friese Oudwoude vrijgegeven. De OM heeft niet bekendgemaakt of er iets is gevonden... in het huis van de verdachte van de moord op Marianne Vastra. Volgens de burgemeester gaat de familie van S. voorlopig niet terug naar de melkveeboerderij. Morgen wordt beslist of het voorarrest van S. wordt verlengd. De politie heeft de medewerker van de douane aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. De man wordt verdacht van corruptie.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 Sommige Nederlandse kermisattracties en speeltoestellen zijn mogelijk niet goed gekeurd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vermoedt dat een keuringsinstantie heeft gesjoemeld met veiligheidscertificaten en is een onderzoek begonnen. Kermisattracties en speeltoestellen moeten gekeurd en gecertificeerd zijn en daarnaast worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige. De keuringsinstantie, die nu wordt onderzocht... heeft vermoedelijk een paar maanden lang certificaten afgegeven... zonder dat er toetsing was geweest door zo'n deskundige. Volgens de NVWA zijn er geen aanwijzingen... dat er onveilige situaties zijn ontstaan. Het weer dan. Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe regen. In de kustgebieden is er kans op zware windstoten. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Dan morgen overdag zonnige periode en droog. En het wordt dan een graad of negen. ABB Verkeersinformatie. Het is drukker dan normaal op woensdag. Er staat 180 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land. Vooral op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het druk tussen Knoopert-Hoevelaak en Voorthuizen. Er staat 9 kilometer. Dat komt er een ongeluk. De andere kant op, op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoeverlaken 11 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop richting Amsterdam staat voor Muiden 6 kilometer. Daar stond een auto stil. De rijstroken zijn daar wel weer vrij...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 Al tien jaar lang. Je kerstgeschenk kies je lekker zelf uit. Toch? Het NOS Radio 1 Journaal. Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. 8 over 6. Goedenavond berichten. Opnieuw dat er een akkoord is over een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. We gaan die berichten wikken en wegen. Gaan daarvoor straks naar Tel Aviv, naar onze verslaggever Lex Runderkamp. Eerst het nieuws over Defensie uit Nederland. Nederland zegt officieel nog geen ja tegen het verzoek om Patriots naar Turkije te sturen als bescherming tegen geschut uit Syrië. Maar minister Hennis Plasgaard van Defensie zegt wel dat Nederland er zeer positief tegenover staat. Het kabinet wil de knoop snel doorhakken en dan is het binnen een paar weken geregeld. Dat vertelt de minister aan Wilco Boom. Mevrouw Hennis, er is een verzoek om Patriots gekomen van Turkije... bij de NAVO, bij Nederland. Wanneer gaan we? Ah, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, of we gaan en wanneer we gaan. Het verzoek is ontvangen. Er zijn drie landen die over Patriots-systemen beschikken. De Verenigde Staten, Duitsland en Nederland. En nu is het aan ons om de wenselijkheid en de mogelijkheden te beoordelen. Daartoe zal een, uh, op zeer korte termijn een militaire fact-finding missie plaatsvinden. En die zal weer van belang zijn voor de te nemen beslissing. En wat moeten we ons voorstellen bij een militaire fact-finding-missie? Gaat die kijken hoe het met de grensbewaking is gesteld in Turkije? Nou, er wordt natuurlijk wel gekeken naar de situatie ter plekke. Uh, en naar de mogelijkheden die Turkije ons biedt om daar goed te opereren. Uh, dat soort zaken komen zeker aan de orde. Maar ook de samenwerking met uh, Duitsland en de Verenigde Staten zal aan de orde komen. Om hoeveel patriot-systemen, om hoeveel batterijen gaat het vanuit Nederland? Uh, wat is de druk daarvan als het gaat om uh, te sturen eenheden? Dat soort dingen. En wanneer denkt u dat het kabinet een knoop gaat doorhakken? Um, het militair advies is van belang. Dat komt spoedig en uh, uh, ja, dat traject zal, zal samenlopen. Vrijdag al in de ministerraad? Daar kan ik u nog geen zinnig woord over zeggen. Is het nog een serieuze optie dat Nederland nee zegt tegen dit verzoek? Nou ja, de NAVO is er niet voor uh, niets. Ik vind uh, de bondgenootschappelijke solidariteit van groot belang. Uh, maar uiteindelijk zeggen we niet zomaar ja. Het gaat erom dat er aan de voorwaarden en criteria... die wij als Nederland stellen, wordt voldaan. Uh, en dan gaan we over tot uh, het informeren van de Kamer... en het eventueel leveren van onze inzet. En aan wat voor voorwaarden moeten we dan denken? Gaat het dan bijvoorbeeld om uh, dat, dat Nederland niet meedoet... aan het handhaven van een no-fly-zone boven Syrië bijvoorbeeld? Precies, aan dat soort voorwaarden moet u denken. Het is om, gaat uh, ons om een puur defensieve inzet. Het gaat om bescherming van de burgerbevolking. Het gaat om bescherming van het Turks grondgebied. Het gaat om de-escalatie van het conflict in Syrië. Dat is allemaal van belang. Maar offensieve inzet, bijdrage aan een no-fly zone, uh, daar werken we niet aan mee. En als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zegt Nederland ja? Als onder meer aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zou er eventueel een ja kunnen volgen vanuit Nederland. En als de kogel door de kerk is, hoe snel kunnen de manschappen en de luchtafweer dan in Turkije zijn? Als het militair advies positief is, dan zal ik de Kamer eh, samen met collega Timmermans eh, informeren. Eh, en dan is het eigenlijk eh, in een paar weken geregeld. Al dus de minister van Defensie over het verzoek van Turkije aan de NAVO om patriots te leveren. Een akkoord over een wapenstilstand tussen Israël en Egypte... dat hoorden we een etmaal geleden ook, het kwam er toen niet van. En net als gisteren komen de berichten ook nu uit Egypte. In Israël, Lex Runnekamp, wat zijn de berichten zoals die tot jou komen? Nou, het persbureau Reuters heeft nu gemeld... op basis van een van de mensen die betrokken is bij de onderhandelingen in Egypte... dat er een bestand, een overeenkomst is afgesloten... Uh, dat er binnen nu en uh, een korte tijd, ik weet niet precies of het een uur of enkele uren is, maar een persconferenties van zijn op het paleis uh, in Cairo. Je mag aannemen dat daar uh, Hillary Clinton en uh, president Morsi zullen verschijnen om aan te kondigen dat er een bestand is. De, de onderhandelende deelnemers van Hamas op de Gazastrook hebben inmiddels ook via de media laten weten dat zij een overeenstemming hebben bereikt met Israël. Uh, en zeg maar de kern van die overeenstemming zou dan zijn, ik, zeg, ik citeer even Reuters, want de rest van de wereld heeft nog niet kunnen bevestigen. Dat uh, uh, in feite de, de, de, beide partijen hebben afgesproken dat ze zullen stoppen met het beschieten van elkaars gebieden. Uh, er is één punt in het, in, de, in het in de afspraak zou er zijn gemaakt dat uh, de grens bij Gaza, uh, is de grens voor de mensen die op het Palestijn, Palestijnse gebied wonen... ...dat die makkelijker naar de Westbank kunnen, dat ze makkelijker naar hun werk in Israël mogen. Dat openstellen van die grens, dat is een heel gevoelig punt... ...omdat de meer conservatieve, het, het conservatieve deel van de regering uh, in Israël daar heel erg ongelukkig mee is. Dus het schijnt zo te zijn dat er weliswaar een overeenkomst is... ...maar dat Israël nog een klein puntje laat hangen van... ...wij gaan niet die grens openstellen, die blijven we zwaar bewaken... Maar goed, binnen enkele uren dus een persconferentie in Cairo... met een mogelijk resultaat voor een bestand. Want wat hoor jij Alex over de, de positie van Israël in deze? Want wat je vertelt is dat Hamas het bevestigt. Er komt uit Egypte, maar zoals we het de afgelopen 24 uur hebben gezien... en zeker ook in het licht van de aanslag op die bus in Tel Aviv... is het natuurlijk heel erg van belang dat Israël dit nieuws bevestigt. Ja, maar dat is ook precies de onzekerheid die erin zit. Want aan de, optie, aan, aan de Israëlische kant is ook nog niet informeel via media gelekt uh, dat zij inderdaad uh, toegeven dat er een overeenstemming is. Uh, de Israëlische regering zit al een tijdje enorm klem op, door een intern debat over die uh, uh, openstellen van de grens bij Gaza voor de Palestijnen. Om naar de gebieden in de, in de Westbank in Israël te gaan, uh, de, de minister Barak. Uh, de, van defensie een wat gematigder lid van de Israëlische regering zeg maar uh, zou daarmee hebben ingestemd. Vandaar ook dat gisteravond al uitlekte door Hamas dat ze zeiden van: nou, we zijn er wel uit. Op dat ene punt is heel veel verzet intern binnen de Israëlische regering ontstaan. Uh, en ik denk dat ja kennelijk dan nu als we de eerste berichten moeten geloven, als we daarop afgaan, dat uh, de Israëli's gaan zeggen dat ze die grens zwaar zullen blijven controleren, maar dat hij, misschien zoals van, als hij van ouds was, weer op enigszins op een kilo gaat. Lex Runderkamp was dat. Het zal een opluchting voor de burgers in zowel Israël zijn als ook in de Gazastrook, als dat uh, staakt het vuur er inderdaad komt. Doordat die grenzen uh, tot nu toe dicht zijn, konden de mensen de afgelopen dagen niet weg uit de Gazastrook. In het noorden zochten veel Palestijnen daarom een veilig heenkomen in schoolgebouwen. Joas van der Kerkhof was vandaag bij zo'n school. Op een bankje op de speelplaats van de, de basisschool, de Nieuw-Gaza Boys School. Er zijn dus een week lang geen lessen meer geweest, maar nu vol met mensen volgestroomd. Gisterenmiddag, toen het Israëlse leger duidelijk maakte dat de mensen in het noorden van Gaza Stad dat ze beter daar konden verdwijnen. Hier op het veld wordt gevoetbald, doelpunt gemaakt... En er komt een grote vrachtwagen binnen met water. Het gaat een beetje onhandig. Er worden flessen ondergedaan. Maar de openingen van de flessen zijn veel kleiner dan hoeveel water eruit komt. Dus er gaat heel veel water verloren. Als dus je binnenloopt, drie verdiepingen hoog. Buiten de lokale en in de lokale. Allemaal mensen. So we came here to save ourselves. Hier is Ali. My name is Ko tien kinderen om hem heen. My name is Samir. My name is Mahmoud. No, my name is Bilal. My name is Muhammad. My name is Fatma. Het zijn vijftigen keer op een kamer. Jongetjes bij jongetjes, meisjes bij meisjes. Fij families. In one room. Hij heeft nauwelijks geslapen. No, no, we don't sleep. Hij heeft geen idee hoe het nu met zijn eigen huis is in het noorden van Gaza. Er waren gistermiddag al bombardementen. Hoe het vandaag is, weet hij eigenlijk niet, maar hij vreest het erg. En hoeveel dagen hij hier nog moet blijven? Ja, als zo staakt het vuren komt, is het anders. Maar hij vreest eigenlijk dat hij nog wel een dag of vijf moet blijven. Op het plein buiten komen nog steeds mensen binnen. Matrassen nemen ze mee, dekens nemen ze mee, tassen met, met kleren wordt meegenomen. Een jongen met rood haar en groene ogen vertelt over de angst die hij had. Ook hij heeft vannacht nauwelijks geslapen. Andrew weet dat het bij zijn eigen huis veel gevaarlijker was dan hier. Maar er kwamen ook hier heel veel raketten over vannacht. Aan de zijkant van de school, een apart gebouwtje, daar zitten vier dames voor met kinderen en kleinkinderen, allemaal meisjes. En een jongetje komt er met een bal spelen. Ook hier hetzelfde verhaal van de slapeloosheid is wat oudere vrouw is vannacht tot drie uur hier op de stoel blijven zitten... voor het lokaaltje, waar ze met zijn 25e, de vrouw in ieder geval, in hebben gelegen. Zij kwam er dus pas om drie uur vannacht bij, want ze kon niet slapen. raketten over haar eigen huis, maar hier in het centrum ook veel raketten, Dus ze was enorm bang. Gisteren gevlucht, zoals de meeste... En niet alleen vanwege de pamfletten die zijn uitgedeeld, maar er gingen ook mensen schreeuwend langs de huizen van je moet weg, je moet weg, je moet weg. En dat betekende dat ze hals over kop vertrokken zijn. Zonder extra kleren, zonder eten. Het eten wat ze hier nu hebben, ja, ze hebben wat kinderen naar buiten gestuurd om wat eten te halen. En dat klein kind met grote, droevige ogen, die kon vannacht ook niet slapen, had nachtmerries, was aan het schreeuwen. Hey, Oma staat erbij, kijkt ernaar en zegt over één dag wil ik weer terug. Staakt het vuren moet maar komen. Het is wel genoeg geweest. Zo. En wellicht dus komt dat staakt het vuren. later op de avond ongetwijfeld meer nieuws vanuit Israël en de Gaza strook. Leven Nederland gaat door op de voetbalmat. Aan het eind van deze uitzending kijken we daarop vooruit. Naar Ajax tegen Perusha Dortmund. Edwin Gerrit, hoe is het nu op de weg? Ja, de meeste vertragingen te verkeer in het midden van het land. Daar staan nog ruim 100 kilometer. De langste files staan op taal 1 Op taal 1 van Amsterdam naar Apeldoorn gaat voor Voorthuizen... 7 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op taal 1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoeverlaken 12 kilometer na een ongeluk. De rechte is daar dicht... En op de A35 Enschede Almelo is een ongeluk gebeurd voor industrieterrein Twentekanaal staat 3 kilometer de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Staatssecretaris Teven van Asielzaken is niet van plan de uitgeprocedeerde asielzoekers in de tentenkampen in Den Haag en Amsterdam een verblijfsvergunning te geven. Zijn eerdere aanbod voor opvang, als zij meewerken aan terugkeer naar eigen land, blijft gelden. In Amsterdam wijzen asielzoekers dat af, die zijn in hongerstaking gegaan. Ook in Den Haag blijven de asielzoekers liever in het kampen in het centrum van de stad. Ik slaap eigenlijk hier, kijk maar... Van beneden bijna helemaal niks. Het is een houten vlonden met daarop een aantal uh, dekens. En uh, ja, dat is het eigenlijk. Vannacht heel, helemaal bijna nat. En uh, ik heb altijd hier mijn been helemaal pijn. Door die koud. Je ziet ook gaten in, uh, in de tentcel? Ja, als ik als regen zeg maar, komt ook water. Ja. Mijn, mijn kleeren zijn helemaal nat. Of die dikken helemaal nat. Ik ben Darius Hamidi Soha, ik kom uit Iran. Ik ben 70 jaar in Nederland, zonder verblijfsvergunning. Staatssecretaris Steven blijft erbij, u moet terug. Ik kan niet terug. Toch blijft hij erbij, dat u terug moet. Dat is toch een uitzichtloze situatie eigenlijk. Nee, tot de laatste seconde, uh, zeker, ik blijf sterk. Allemaal. Ik wil niet terug, niemand wil niet terug. Wij blijven in de tentenkamp. Bram van Ooyek, fractievoorzitter van GroenLinks. Wat zou de Irakese regering zeggen, als u zou... Terugkeer. Ze geven niet papier, maar dat heb ik gehoord. Ik heb niet, zelf niet geprobeerd. Ik kan niet terug. Ik wil ook leven hier als iemand anders. Ik wil niet oudkeren, of niet betalen voor mijn uitkeren. Gewoon verblijven gewoon. in. Dat is alles. Ik wil. Dus u blijft hier uh, zitten? Tot de laatste seconde. Een verslag was dat van Linda de Groot vanaf het tentenkamp in Den Haag. Een paar honderd meter verderop vergadert de Tweede Kamer op dit moment daarover... Politiek verslaggever Michiel Breedveld volgt het. Uh, Michiel, nou ja, ik zei net al, staatssecretaris Steven die is niet van plan uh, ze een vergunning te geven. Verandert het debat iets aan, aan die situatie van deze mensen? Nou, eigenlijk niet. Wat je ziet is een debat wat volgens de welbekende lijnen loopt. Namelijk uh, de partijen uh, uh, ja, ter linkerzijde die pleiten voor noodopvang, voor oplossingen, mogelijk zelfs verblijfsvergunningen. Um, dus een ruimere toepassing van uh, de regelingen. Ja, en aan de rechterzijde is men ontevreden... omdat uh, ja, de staatssecretaris uh, de Vreemdelingenwet niet handhaaft. Kortom, pakt die mensen op en zet ze op het vliegtuig. Ja, Teve zegt daarop van... Ja, uh, ik kan voor deze groep niks doen, uh, ze maken zich niet bekend... ik heb een aanbod gedaan, maar niemand heeft zich gemeld. Um, ja, zolang dat niet gebeurt, kan ik ook niks. Um, ja, en dan is er maar één weg, zegt hij, die mensen moeten gaan meewerken aan hun terugkeer en pas dan is weer opvang mogelijk. Ja, dat klinkt allemaal erg rechtlijnig, maar ik zei net eerder al... ter rechterzijde de PVV, ja, die zegt dat deze asielzoekers... nu toch een uitzonderingspositie krijgen. Sietse Fritsma. Ja, voorzitter, dit is een heel opslachtig antwoord... maar ik vraag eigenlijk maar één ding... en dat is handhaaf gewoon het huidige vreemdelingenbeleid. Dat doet de staatssecretaris niet. De staatssecretaris beloont het negeren van de vertrekplicht... Die vertrekplicht die, die is het toch? Dat moet de staatssecretaris weten. Die is toch duidelijk? Waarom geeft de staatssecretaris dan het signaal? Negeer die vertrekplicht. Leg je, uh, lap je de regels aan je laars? Nou, dan, dan behandel ik je anders dan anderen. Want dan geef ik je opvang in een procedure... die normaal gesproken geen recht geeft op opvang. Dan hou je de problemen toch in stand... Ja, nee, de, vraag, de vraag van de heer Fritsma is een herhaling, maar ik zal hem ja. toch kort beantwoorden, voorzitter. Ik denk dat hier sprake is van een situatie dat die vertrekplicht onverkort geldt. Dus dat zijn we helemaal met elkaar eens. Maar er ontstaat een openbare ordeprobleem in de gemeente Amsterdam. Het lokaal bestuur doet dan een beroep op het Rijk. En ik ben niet van de categorie bestuurders die zegt, je zoekt het maar uit. Ik realiseer me heel wel dat dat tot precedentwerking kan leiden. Maar die precedentwerking was er al. Want in de gedoogconstructie waar de heer Fritsma zijn partij ook aan deelnam... is er in ter Apel door de toenmalige minister ook een soortgelijke situatie... Ik heb ook aangegeven dat het voor mij de laatste keer is. Ik heb aan het lokaal bestuur ook aangegeven... dit doen we niet opnieuw, dit is wat mij de laatste keer. Maar bovendien moet ik constateren dat mijn aanbod... die handreiking waar de heer Fritsma veel problemen heeft... in ieder geval door de mensen in het tentenkamp... niet als een handreiking is ervaren. Maar dat is dan commentaar wat ik van andere partijen hier in de Kamer krijg. Ja, die handreiking, dat werd vanmorgen al bekend. He. Van der Laan heeft iets vergelijkbaars gedaan. Een maand opvang. En dan wordt weer aangevangen met ja, de terugkeer naar het thuisland. Ja, met die praktijk in het land in het achterhoofd, Kan dan de Kamer de staatssecretaris op een of andere manier dwingen... om toch actie te ondernemen? Nou ja, dat zou kunnen door uh, de regels aan te passen. En daar is op zich wel een meerderheid voor. Kijk, denk aan GroenLinks, D66, SP, uh, ChristenUnie... en, sleutelpositie, de Partij van de Arbeid. Maar ja, die partij zit nu met de VVD in een coalitie. En daarom was het vandaag erg interessant om te zien... hoe die partij zich gedroeg. En ja, wat zien we waar eerder uh, Spekman en Dijksma in de... Uh, uh, toen ze oppositie voerden tegen het eerste kabinet Rutte... om het hardst riepen om een oplossing, om opvang... voor de mensen eh, uit het tentenkamp in Ter Apel... waar ook zo'n vergelijkbaar tentenkamp was... Um, ja, zie je nu een Partij van de Arbeid die verzoekt... Uh, de staatssecretaris er naar te kijken, zijn best te doen. Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal mooi, maar uh, ja, is toch heel wat anders... dan de Partij van de Arbeid die uh, harde eisen stelde... aan de vorige minister van Asielzaken, namelijk Leers. Michiel Breedveld in Den Haag. Dankjewel. Dan gaan we tot het besluit van deze uitzending naar voetbal. Ajax speelt namelijk vanavond opnieuw een belangrijke wedstrijd in de Champions League. Het is de voorlaatste groepswedstrijd en er wordt gespeeld thuis tegen Borussia Dortmund. Verslaggever Bas Dichtler maakt zich op voor die wedstrijd. Bas, Dortmund is de koploper in, in de groep. Ajax staat derde. Kunnen er vanavond naar aanleiding van deze wedstrijd al echt beslissingen vallen in de groep? Ja, zeker. Uh, wat er zelfs kan gebeuren is dat na vanavond deze hele groep beslist is. Uh, dat duidelijk is wie de eerste twee zijn en wie de derde en wie de vierde. Stel dat Ajax gelijk speelt vanavond en stel dat Real Madrid en Manchester City die tegen elkaar spelen, dat Madrid die wedstrijd wint, dan is de hele groep beslist. Dan is Ajax derde, dan kan het geen tweede meer worden en geen vierde ook. Uh, bij andere uitslagen is het ook nog mogelijk dat Ajax zelfs nog tweede wordt in de pool. En dus door zal gaan in de Champions League. Dus het is een, uh, een cruciale avond die echt alle kanten op kan. Ja, wat verwacht jij voor wedstrijd? Hoe zal Ajax uh, er tegenaan gaan? Frank de Boer heeft eigenlijk altijd gezegd dat hij wil dat Ajax zijn eigen spel speelt. En altijd voor de winst wil gaan. Ondanks het feit dat misschien een punt genoeg kan zijn. hij zegt dat merken we dan wel gaandeweg de avond. Want dan kun je natuurlijk besluiten eigen voor je geld te kiezen. Maar hij wil altijd spelen op de Ajax-manier en gaan voor de winst. Dus dat moet hij dan vanavond ook maar doen. Ja, Real Madrid-trainer Mourinho die heeft Borussia Dortmund een, een ploeg genoemd... die de Champions League wel zou kunnen winnen. Helemaal op het eind, eind van het seizoen. Is, heeft hij daar gelijk in? Is die ploeg echt zo sterk? Ja, het is wel kijk twee keer kampioen van Duitsland geweest. Uh, het is een ploeg die los daarvan heel erg... Ja, veel dynamiek heeft. Er zit veel snelheid in. Het is een technische ploeg. Het is bijna onduits, zoals wij dat dan zouden definiëren. En het is een ongelooflijk leuk elftal om naar te kijken. Het is, uh, er zit snelheid in met Gutsen, met Royce. Ze hebben technisch vaardige spelers. Ik zie ze de Champions League niet winnen eerlijk gezegd, maar ik, ik, het is wel een ploeg die ver zou kunnen komen. Nou, geniet er dan van vanavond. Was de Hoe dan ook. Gaan we ook doen. Die wedstrijd gaan we natuurlijk volgen vanavond. hier in Amsterdam. Het is uh, bijna half zeven. We zijn door de tijd heen. Lucella en ik uh, wensen u een heel prettige avond. En dan in voetbaltermen schakelen we over naar de aanvoerder van WNL. De spits van de avond. Joost Eergmans, goede Dankjewel Tim, mooi, uh, mooi gesproken. Tim, even ook een vraag direct aan jou. Uh, betaal jij nog met cash in de supermarkt? Nee, nooit meer. Niet in de nooit supermarkt? Meer, nee. nee, precies. Nou, ik dan soms. Lucela, soms? Ja, soms, soms wel. Ja, voor als de, ik geldtuin heb. Ja, maar voor de kleine dingetjes dan? Nee, maakt niet uit. Nee, Oké, okay, nou, dan, dan, dan word je toch nog steeds tot de meerderheid. Want zes op de tien uh, doet het nog steeds. Met cash betalen in oh, de ja? supermarkt. En dat terwijl de pin-only kassa's oprukken. Vandaag kwam naar buiten dat, uh, dat de pin-only kassa... inmiddels één op de drie supermarkten heeft uh, bereikt. En dan meer dan één vaak. Ja, dat Dat stond ik vanmorgen. Ja. Ik, ik dacht, ja. de rij korte, dat viel me op. Pin ja, olie. precies. Ja. mensen Met name ouderen die rijden dan het karretje weer terug. Want die, die, die kunnen dan niet, die kunnen niet, niet pinnen. Die willen niet pinnen. Die gaan dan een andere rij staan. Maar je bent vrij snel. Klopt ook. En het is veilig natuurlijk. Hè, want die supermarkt heeft geen cash aan boord. Dus minder uh, uh, tijd voor, uh, voor opsporing verzocht in, de, in die supermarkten. Nou, prima zaak. Ik vind dat goed. Die cashloze winkels. En ik ga eens een stapje verder. Zoals jullie van mij gewend hebben bij Avondspits. En mijn stelling is daarom alleen nog maar pinnen in de winkels. Uh, lijkt mij een heel goed, uh, goed streven. Uh, u kunt gaan reageren, luisteraars. Als u dit woord. 0800 Kan ook getwitterd worden. Hashtag eens of hashtag oneens. Kijken wat er binnenkomt. We zijn er met avondspits van WNL. Direct naar het nieuws. Tot zo.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 Boeken van vlees en bloed. Hallo, ik ben Nick. Zakelijk specialist van Vodafone voor ZZP'ers en MKB'ers. Gevestigd in Zijst.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 Alleen bij de Libris boekhandel. Radio 1. Het NOS-journaal. Israël en Hamas hebben een akkoord gesloten over een staakt-het-vuren. meldt een Palestijnse ambtenaar aan persbureau Reuters. En Israëlische bronnen bevestigen het bestand.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 Het weer. Naar nou, zit Mark of Hoef. Neerslag valt er op de meeste plaatsen al niet meer. Maar lage drukgebied zorgt nog wel voor stevige wind. Met name in Zeeland waait het nu hard, soms zelfs stormachtig. Wind gaat 7 tot 8, met windstoten tot zo'n 85 km per uur. Dat kan nog iets toenemen en dan krijgt ook Zuid-Holland... en misschien ook Noord-Holland ermee te maken. Uh, de wind gaat draaien naar het westen, dus stormachtig langs de kust... en windstoten vanavond mogelijk tot 90 km per uur. In de nacht wordt het dan langzaam weer iets rustiger. Het wordt ook droog overal en het klaart flink op. En de temperatuur daalt dan naar een graad of 5... Morgen dan, flinke zonnige periode. Het blijft ook droog, 9 graden op de thermometers. De wind draait terug naar het zuiden. En zal langs de kust in elk geval nog wel krachtig zijn, windkracht 6. In het binnenland staat een matige tot vrij krachtige wind, windkracht 3 tot 5. Het blijft de komende dagen wisselvallig. Met vrijdag weer veel bewolking en een periode lang regen. Zaterdag een paar buien, maar ook wat zon. En zondag komt er nieuwe depressie dichterbij. En die brengt dan opnieuw wolken, regen en misschien ook wel weer veel wind. AWB-verkeersinformatie. De meeste fietsen worden nu korter. Dat geldt niet voor de fietsen op de A1. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat tussen Hoeverlaken en Voorthuizen 10 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam is een technisch onderzoek na een ongeluk. Tussen Stroe en Hoeverlaken staat 12 kilometer. Er is één rijstrook dicht. Waarschijnlijk gaat die pas om 8 uur weer open. Op de A9 ook maar Amstelveen 1 voor dorp 4 kilometer na een aanrijding. De linker rijstrook is dicht. En op de A35 Enschede Almelo voor industrieterrein Twentekanaal 5 kilometer. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Alleen nog pinnen in de winkels. Goedenavond, het heerlijke avondje is weer gekomen. Dit is Avondspits. Bel WNL 0800 1121. Kassa's waar je alleen nog maar kan pinnen rukken op in de supermarkten. Een derde van alle supers in Nederland heeft op dit moment... één of meerdere pin-only kassa's... waar je met de munt op biljetten dus niet meer kan betalen. Natuurlijk een prima ontwikkeling, zoals ik al zei. Pinnen is de toekomst snel en veilig. Moeten we dan nog kassas openhouden voor mensen die per se contant willen betalen? Met name de ouderen? Nee. Ik denk dat juist ook de ouderen kwetsbaar zijn met al die contanten op zak. Dus ik zeg alleen nog pinnen in de winkels. LWNO. 0800 -121. U beseft, de klemtoon is belangrijk bij deze stelling. Want als je het gewoon anders voorleest, alleen nog pinnen in winkels, dan wordt die al anders. Dus we zeggen alleen nog pinnen in de winkels, pin only. Eh, bent u daar mee eens? Zegt u net als Tim Overdiek en ik dacht ook Lucella... Nou, wat minder Lucella, maar Tim zeker. Die zei, joh, ik kom niet eens meer met cash in die supermarkt. Nou, laten we dat dan ook eens voor andere winkels gelden. Vindt u dat logisch? Ook kleine bedragen? Gewoon chippen of pinnen? Ik denk van wel. Het is ook de toekomst. En bovendien, het helpt het, het, nou, in ieder geval de detailhandel enorm vooruit in de strijd tegen de winkeldieven. Het onderzoek van de stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, dat is de zogenaamde SBEB... bleek al dat 70% van de klanten geen enkele moeite heeft met pin -only. Maar een forse groep blijft toch ook tegelijkertijd gek op betalen met cash. U kunt twitteren. Nou, ik kan zeggen het hele scherm is volgelopen. Maaike Zwart zegt mij hashtag WNL. Persoonlijk doe ik alles met pin. Maar ik kan me voorstellen dat jongeren beter leren omgaan met geld... Als ze cash hebben. Tom Luijten zegt, uh, hashtag uh, eens, weg met cash in winkels. Over tien jaar betaalt toch iedereen met zijn mobiele telefoon. Uh, Pulmo uh, Paris zegt, eens, cash geld is besmet met bacteriën en ook vaak zwart. Schaf af die handel, wie pint betaalt, gezwind en eerlijk. En Thean Bender zegt mij, hashtag WNL, oneens. Waar moet je dan heen met je zwart verdiende geld? En nee, ik heb het niet, dan heb ik het niet. Dat heb ik niet, maar bouwend Nederland wel, zegt hij. U kunt gaan reageren, 0800 alleen nog pinnen in de winkel. Hans van der Aarder uit Heenvliet is de eerste beller. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik ben het eens met je stelling. Ja, u heeft dezelfde argumenten, want ik zie er ook op Twitter wat bijkomen, van het is ook nog eens een advies. Ja, nee, ja, ik vind het ik vind ook, ook een hele duurzame oplossing, want uh, dan zijn we ook af van al die verspilling uh, ja? qua papier en andere grondstoffen voor... Biljetten, muntjes en dat soort dingen. En ik denk dat we onze bejaarde mensen niet moeten onderschatten. Als ik zie wat mijn moeder van 76 allemaal op de computer deed. Nou, dat pinnen, dat komt echt wel goed. Dus ja. wat mij betreft, uh, gaande voor. Hans, ja. ik, ik ben het geheel met je eens. Dank je voor het bellen. Um, nou, onze, ik wou hem nog oproepen om te gaan bellen. Want ik vind het toch heel erg leuk dat hij er weer bij is. Meneer Van Rest, onze oudste beller uit Den Helder. Goedenavond, meneer Van Rest. Ja, niet omdat ik oud ben. Maar het geldt dan ook voor u. Ja. Het is prachtig voor de banken. Want die kunnen al het geld uh, wat u uit gaat geven, hebben ze zonder één cent rente te geven. Punt 2, het wordt levensgevaarlijk, want de boeven die kunnen geen geld meer. Ja. Wat er van de mensen, dus die, vooral oudere mensen misschien, maar ook u, eh, een mes op de keel of een revolver op uw hoofd en geef je pin. Ja. En dan wordt je rekening weggetrokken En kijk eens hoe de banken nu al moet, ja. hoop moeten betalen voor uh, die, uh, die passen die gescand worden. Dan moet je bewijzen dat dat zo is. Ja. En dan krijg je je geld terug. U bedoelt dat de skimmers uit, Bil uit Bulgarije zo. Ja, en skimmers, ja. Die, ja. Die, die, die, die, die, uh, hey? Dus ik bedoel, waar blijft mijn veiligheid? U mag gerust weten als dus ik doe... Ik betaal alles automatisch bij een bank, van via een bank waar mijn geld op komt en die geen rente geeft. De recht gaat automatisch naar een spaarbank ja. en daar krijg ik nog 6, 4 tot 6 procent rente. Dat is zo'n 70, 80 gulden per jaar. Maar dan moet... En dan krijgt u niet ja. van uw geld. Dan nou. gaat het helemaal niet om wat ik verdien, want ik heb maar uh, uh, 1000 gulden per jaar. Ja, uh, maar meneer Van Rest, uh, als ik even geldt. op het veiligheidsaspect in mag gaan, dan, dan moeten we ook alle pinautomaten gaan afschaffen, want dan krijgt ook iedereen een mens op de keel. Nee. Dat kan nu nog omdat ze eh, eh, nog een pinautomaat er leeg over, of weet ik veel. Maar als ze niks meer die kant op kunnen, ja. dan hoeven. Oké. Okay. Nou, meneer Verres, helder, punt. Dank u zeer voor het inbellen. Nou, meneer Verres, 87 jaar is hij en behoort eh, tot de oudste deelnemer vooralsnog. Eh, Lauwens van der Heijden uit Oud-Beijerland. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het niet mee eens, Joost. Nou. Weet je waarom? Weet je, uh, dat was al een oude man die het net had. Nou, ik ben nog niet zo oud gelukkig. Maar toch ben ik een man die liever gewoon betaalt met cash, met cash. Kijk en dan zei zo zo even zei iemand ja, dan ga je met veel of dan zei je zelf gewoon me veel uh, geld op pad weg. Nee, ik neem ongeveer mee wat ik denk nodig te hebben. Dat weet je jullie wel weer, elke week boodschappen doet. bedoelt. Ja. Dus nee, ik ben echt een man die zegt gewoon betalen ja. cash. Maar dan, dan, dus dan heb je dus al... ook niet, als je pint heb je ook niet het risico dat je te weinig bij hebt. Ook ja, dat, dat, dat is ook een, een optie, daar heb je gelijk in. Maar toch, ja, mijn kinderen hebben het ook al gezegd, man, ga toch binnen Dat geld halen hè, uit de muur. Nou, ik heb het nog nooit van mijn leven gedaan. Nee? Ik, stap die nee. Bank binnen. Ik, nee? ik stap de bank binnen en ze helpen me daar eventjes. Ze lopen met me mee naar buiten, eventueel nog. Maar dat hoeft allemaal niet als je geen cash meer gebruikt, Larons. Wat zeg je? Dat, ho dat hoeft allemaal niet meer als je gewoon alles, automa alles automatisch doet. Ja, dat, huh? Nou ja, ik zou maar zeggen, het trekt me helemaal niet. Heel dat gepin niet en, okay. en, en enzovoort enzovoort. Dat van het wel een beetje oude resort. Nee, geeft niks. Die, die geluiden moeten we ook horen hier bij WNL. Ja, dank, dank u zeer. Ik zier. heb net gehoord dat hoeveel uh, procent ja. was het ook weer? Uh, 1 op de 10. 6 op de, 6 de 10. Zes, u hoort oh, bij de meerderheid hoor. De meerderheid ja. betaalt ja. nog steeds ook met cash. Goed zo. Ik ben met Russel ook zo'n beetje eens. Nou, bedankt. hè. Bedankt meneer Van Heijden. Tot ziens. Eh, dank u voor het bellen. 1121. Alleen nog pinnen in winkels. Ik ga eens even mijn, mijn uh, oor te luister leggen bij de detailhandel uh, in Nederland. En dat doe ik met de heer Tom Ponier. Hij is, is van van Detailhandel Nederland. Goedenavond, uh, Tom Pongier. Een hele goede avond. Dag Tom, ik zeg maar Tom. Uh, mag ik ja, eens vragen? Zeg, reageer eens op mijn stelling. Alleen nog maar pinnen in de winkels. Ja, um, die stelling, om die op korte termijn uit te voeren, gaat misschien wel, uh, wel erg ver. Het is wel zo dat uh, pinnen uh, goedkoop is. Pinnen is voor de mensen in de winkel gemakkelijk. En uh, pinnen is inderdaad, zoals je zelf al aangaf, uh, is ook veilig. Mm. Uh, hoe minder komt cont dan geld, hoe groter uh, de kans is dat het uh, boeven aantrekt. Um, maar om op korte termijn uh, overal pinnen in te voegen... gaat voor sommige mensen uh, misschien wel heel erg ver. Uh, dat was ook de vorige stelling van de vorige spreker. Ja. Um, dus dat is echt iets wat, wat, wat de winkeliers en de consumenten uh, um, samen be bepalen. Ja. Er zijn al een aantal winkels in Nederland waar alleen nog maar gepind kan worden. Want ja, die hebben gezegd, ja. van ja als we, als we letten op onze consumenten... en als we, als we letten op wat we doen als winkel, uh, past dat bij ons prima. Maar er zijn ook nog gewoon winkels waarvan ze zeggen, pinnen graag. Ja, precies. Um, uh, Um, maar op een aantal andere uh, plekken um, kan je ook nog gewoon met contant betalen. Nou in Amsterdam heb je daar markt geloof ik aan de Overtoom en in uh, de Grapevine in Utrecht. is ja. dus ook helemaal pin-only. Uh, en de telefoonwinkel. De telefoonwinkel. Ja. Zijn daar klachten over bekend van mensen? Um, het, het is in ieder geval zo dat, dat, dat de meerderheid van, uh, van de mensen, dat blijkt ook net uit een onderzoek, die, ja. die zouden er geen problemen mee hebben als... Um, als bijvoorbeeld een kledingzaak, als daarvoor het dan alleen nog maar gepind kan worden. Maar er blijven natuurlijk altijd mensen die het liever met contant geld betalen. Maar oh ja. die gaan dan in dit geval naar een andere winkel toe. Ja, even een naïeve vraag. Ik ben per slot van rekening de presentator. Uh, is het nou altijd gratis, het pinnen? Het pinnen is inderdaad altijd gratis. Uh, in, het, er is, in het verleden was daar een, een misverstand over. Maar, maar het, het, het pinnen is, is gratis uh, voor de consument, daar, daar zit geen extra tarief uh, bovenop. En het is voor de, voor de winkelier ook gewoon uh, um, uh, heel goedkoop. Ja, nou, dat is eigenlijk goed. Nou, je hebt nog het, uh, het tegengeluid van de skimmers, natuurlijk. Dat, dat, uh, is, is dat nou nog steeds een, een op, uh, oplopend probleem voor detailhandel? Uh, dat is een, uh, een groot probleem geweest. Maar, maar, maar er, er zijn veel ontwikkelingen op dat gebied. Denk bijvoorbeeld aan. Vroeger moest je pas met zo'n. Uh, er zat dan aan de zijkant zo'n strip. En die moest je dan door het apparaat heen halen. Tegenwoordig um, steek je hem aan de onderkant erin. Dus, dus, dat helpt al mee. Dat is dat uh, zeker. Maar bij de ja. NS bijvoorbeeld moet je, ik geloof dat hij er ergens verdwijnt in een tunnel. Je pinpas voordat je ja. hem uh, weer terug hebt. Dat is voor mensen. Ik, zie, ik sta er vaak achter en dan zie ik ze daar worstelen. Dat zijn niet alleen toeristen. Dat is soms nee. een hele tour om daar nog je pinpas uit te zien te, te vrotten. En dat is uh, helemaal voor de veiligheid, want, want ja. door, die, um, door die tunnel die daarvoor zit, is het voor skimmers moeilijker om te skimmen. Ja, nee, maar het is goed dat we dat even behandelen, want dan weten, dan weten de mensen dat ook weer. Nou, zeer bedankt Tom Ponier van Detailhandel Nederland voor uw commentaar in de avondspits. We gaan verder uh, met de stelling alleen nog pinnen in de winkels. Peter Elderson zegt mij op Twitter, hashtag WNL, gewone chippen weer actief bevorderen. Dat is de allersnelste en makkelijkste manier van betalen en ook nog het goedkoopst. Eh, Marien van den Berg zegt, de avondspit, ik ben het oneens, Joost. Zo sluit je vooral oudere mensen buiten. Deze betalen liever contant. Beide manieren moeten mogelijk blijven. Maar Marien, ik zeg juist, die ouderen met het cash op zak is weer heel gevaarlijk met hun rollator. Dat zien we toch al te vaak in opsporingen verzocht. Eh, Sam van de Pool zegt, hashtag WNL, alleen plastic geld heeft ook zeker nadelen. Na verloop van tijd zal het wel steeds meer die kant op gaan. En Eddie Neumann, hashtag Eens, het enige wat je moet kunnen is je eigen uitgaven kunnen bijhouden. We gaan dus naar de welis, mevrouw Clemens uit Aldermankerk. Ja, goedenavond. Hallo. Ik ben het niet eens met uw stelling. En waarom Want, Nou, waarom? Uh, het heeft twee redenen. In de eerste plaats weet iedereen toch al zat van ons, en door alles wat wij pinnen, weet uh, alle mensen, tenminste alle de detailhandel, weet precies wat wij kopen, waarin we geïnteresseerd zijn. En krijgen we dus brieven thuis van... Uh, nou, u heeft pas die leuke shampoo gekocht. Wilt u soms nog uh, goedkope shampoo? Maar dat gaat toch niet echt, echt niet via de pinpas, hoor? Dan moet u met een bonuskaart werken. Dat... Ja, maar... u vertrouwt het niet? Nee, maar... En dan heb ik nog iets. En, uh, hm. Er was laatst in ons in Dorp was er een mevrouw en die pinde. Ja. En, en die werd uh, door wat... Uh, niet-aardige jongelui opzij geduwd. En toen mislukte haar pin. Toen moest je het nog een keer doen. Ja. Toen wist die jongelui wist haar pincode. In de winkel? Nou, in de winkel. Kijk. En dan heb je natuurlijk een truc. Tenminste, zij hadden een hele maffe, vervelende truc. Toen liep die mevrouw die liep buiten. En toen zei ze... Oh, mevrouw, er ligt een pintje. Dat is van u. Pak even uw portemonnee. Doe het er even in. Nou, Oei. als jij je, je pin, pas. ...en je pincode op die manier kwijtraakt... Ja, ...ben je, even ben je de gelijk veel meer geld kwijt... Ja, nee, ...dan wanneer je gewoon... ...moraal van dit verhaal, denk ik, opletten. Toch? Ja, kom. Ik bedoel, uh, opletten. Je bent, je bent daar niet op verdacht. Uh, als Jawel, je, kom... tuurlijk wel. Je bent met je geld bezig. Je moet opletten. Als u aan het pinnen bent, ja. moet u opletten. Kom op wel natuurlijk, maar ze letten ook op, want ze had dat winkelwagentje met die jonge lui eerst al opzij geduwd, van nou, schiet eens op, geef me zeven de ruimte. Ja, dat, dat is inderdaad, dat is bijna dat is heel bruut, maar goed, daarna moet je natuurlijk niet zomaar je portemonnee openen bij vreemde mensen. Dat, dat, dat ik, heeft ze ook niet gedaan, nou, ze werd, ze werd omdat, een... het gewoon, ja. omdat het gewoon een buitengewoon bijzondere macht. Ja goed, je kunt je verrissen. Mevrouw ja, je je Clemens, dank voor dit illustratieve verhaal erbij bij de stelling 0811. 21 We gaan alleen nog maar pinnen in winkels, weg met de cash. Cashloze maatschappij, daar moeten we naartoe. Het is vies, het is slecht voor het milieu, het is ook nog eens goedkoop en veel sneller en veiliger om te pinnen. Dat zeg ik althans. Wilfred Hoefsloot beweert, hashtag WNL, met alleen pin in de winkel gaat de helft kapot. Ze blijven in leven door ook een percentage zwart te kunnen doen. Dat is een feit. Nou, Jan Willem zegt mij, ik zou nog verder aan gaan dan Eertmans. Alleen betalen via mobieltje, innovatief, efficiënt en klantvriendelijk. Berend Botje zegt, oneens eh, mensen met geldproblemen kunnen de uitgaven veel beter onder controle houden als ze kerstgeld hebben. Ja, er zijn dus ook mensen die beweren dat de kredietcrisis is begonnen met de pinpas. Ja, dat vind ik heel ver gaan. Maar goed, er zijn theorieën over. Mark Munnik uit Kerkraden. Welkom bij Avondspits. Goedenavond. Hallo. Hoi, ik ben Marc Munnig uit Mark. Hi. Ja. Ik ben het niet eens met de stelling. En wel hierom? Uh, ik ben vader van drie kinderen, zes, acht en tien. En de jeugd moet ook leren met geld omgaan. En ik kan me nog niet herinneren dat ik een kind van zes jaar met een pinpas naar de supermarkt kan sturen of uh, laten gaan ja. om uh, een ijsje te kopen. Maar daar speel je toch monopolie voor? Nou, uh, maar ze moeten ook in ze kunnen gaan kopen, wijze van spreken. Als je in alle winkels wat je stelling is, uh, yep. gaat binnen dan kunnen we nergens voor die kleintjes uh, iets laten, laten betalen, dat nee, gaat gewoon niet. Nee, maar ze betalen ook niet meer met gulden en stuivers, in feite Dat hè? betalen met euro's nou hè. Jazeker, maar goed, vind je dat zo belangrijk? Nou, uh, de jeugd is de toekomst, en als die uh, uh, niet kunnen betalen met, met, uh, met, met cashgeld, dan uh, leren ze zeker niet met geld omgaan. Ja. Nou. Ja, oké. Okay. Ja, Hans, het is een punt. De kinderen worden erbij gehaald. Ik, ik, ik vind het, je zet me wel aan het denken. Dankjewel. Er uh, komen heel veel verschillende redenen mee binnen van mensen die het ermee oneens zijn. Ik ben ook benieuwd naar mensen die zeggen, net als de vele Twitter Twitteraar's, waarom ze het er wel mee eens zijn. Want die mogen ook mee, uh, meedoen op de bel 081121. Bij avondspits hebben we het over pinnen. Alleen nog maar gaan pinnen in de winkels. Zes op de tien mensen uh, doet nog steeds met cash de boodschappen. En uh, dat gaat uiteindelijk toch veranderen. Maar er is een hele grote groep die dat nog steeds belangrijk vindt. Vindt u dat ook belangrijk? Mag u bellen, maar bent u met mij eens? Alleen maar pinnen, want is sneller en veiliger. Doe dan ook een gooi naar uw telefoon. Althans, bel ons 0800 1121. Medestander Paf zegt, eens, ik heb gepind om een crematie te betalen. Het voelde wel even vreemd, maar het was toch waardiger dan flap op de tafel voor de cake. Gunner zegt, uh, het voelt gewoon veel leuker als je veel papiergeld hebt dan zo'n pasje. Weer iemand die heel veel naar James Bond kijkt. Uh, Kees de Haas zegt, helemaal eens. Je moet deze ontwikkeling ook een beetje afdwingen. Hashtag eens. Uh, naar Theo en Handstede uit Rotterdam. Theo. Ja, ik, ik vind het een verschrikking. Dat, dat, dat afschaffen van die pin. Mijn ja. vrouw die ziet erg slecht. En, uh, ze was dolblij met de chip. En ze kon bij C1000. En al die zaken kon ze gewoon met de... Met de chip kon ze betalen. Dan laden ik wat geld op. En dan hoefde ze alleen maar te kijken of het klopte. En verder niks. En, hm? uh, nou die, en toen heb ik bezwaar gemaakt toen ze dat afschaften. Uh, en uh, de bank die zegt... Ja, dat is jammer voor jullie. Heb ik bij de keyfit uh, bezwaar gemaakt. Dan krijg je geen uh, re respons. En, en nu kan mijn vrouw... Die kan eigenlijk geen, geen inkopen doen. Want uh, ze, ze moet dan de guldetjes... Of de, de per euro's, ja. twee stukken, één... Dus die kan er helemaal niet meer. Maar en vroeger maar... kon ze gewoon uh, met... Dus, dus ik vind het een verschrikking. Maar die pinhoudersmaat nee, nee, in de winkels, dus... Theo... die zijn toch ook gemaakt uh, met een soort braaien bij wijze van spreken... dat je, dat je, ja. nee, dat nee. je kan voelen wat je, wat je pint? Nee, nee, nee, nee. nee, hoor. nee ze ze, ze moeten daar over, over dat ding heen bukken... en dan kan ze niet lezen wat er staat. Alleen zo'n zo groot uh, afrekende nummer. Maar als ze dan elke keer zo'n pincode voor een paar centjes moeten moet in... Hmm. Anders was ze beperkt in het verlies. Maar, Als ze dat ding zouden, zouden pikken, die, die, die, die chip pas, dan nou, stond daar bijvoorbeeld 50 of, of zo euro op. Als dat ding zou worden gepikt, was 50 euro en dan was het weg. Okay. En verder niks. Theo, maar, maar, nu, voor, maar nu niks. Voor altijd dus uh, cash houden, zeg je? Ja, ja, ik, ik betaal alles cash tegenwoordig. Uh, ook, ja. ook, ook, ook hiervoor. Oké Theo je dankjewel. Een punt voor de slechtziende eigenlijk. Nou, daar breng je, daar breng je ook weer iets in, in stelling. Olaf Bruggeling zegt, hashtag WNL, kan de winkelier ook gelijk niet meer frauderen. En mag je even, zegt Eermans, er zijn proeven met chip betalen in voetbal- en bedrijfskantines. Je betaalt kleine bedragen door je chip te scannen. Ja, je moet je pinpas niet verliezen, maar in het andere opzicht geld verlies je denk ik sneller dan, dan je pinpas. Dat is maar één ding waar je op hoeft te letten, dat zeg ik althans. Marieke Henselmans is aan de lijn. Marieke is, eh, even kijken, de expert op het gebied van vrolijk besparen. Ze schrijft over dit onderwerp columns in het AD en ze komt morgen met een boek... en dat heet Eigenwijs de hypotheek aflossen. Marieke, goedenavond. Goedenavond. Ja. Hallo, welkom bij Avondspits. Uh, nou, reageer maar even op de discussie... en het liefst ook even op de stelling, ja of nee? Nou, ik ben juist een voorstander van uh, contant betalen... om een aantal redenen, uh, als bespaarfriek. Uh, um, als je contant betaalt, dan, dan hou je er beter overzicht op... Ja. Er, is ook, ja, er is onderzoek gedaan dat ze, onder, uh, ze in Amerika onder mensen die net iets gekocht hadden, vroegen wat heb je betaald, wat heb je gekocht, wat heb je betaald. En de mensen die contant betaald hadden, die wisten dat beduidend beter Aha. dan mensen die pinnen. Je kan het je helemaal voorstellen, je doet halfbewusteloos, flap, flap, flap, en hup, weg is je geld... En als je contant betaalt, dan voel je nog een klein beetje pijn in je portemonnee. Yeah, maar... En dat houdt je bij de les. Con, dus je, het kost de bussen is groot. Ben, behoor jij trouwens ook tot het leger van mensen die zegt... De, de kredietcrisis is begonnen bij de pinpas? Nee, de kredietcrisis is begonnen wel door meer uit te geven dan, dan je hebt. Ja. Of als land, of als uh, huishouden, mm. of als huizenkoper... Uh, gewoon boven je stand leven. Daar, uh, en, en alles wat daaraan bijdraagt. En daar is de pin, het pinnen wel een piepklein onderdeeltje ja. van. Maar nou is het wel zo dat er, er schijnt zoiets te zijn als een debetkaart? Dat, dat lijkt een beetje zoals je vroeger die telefoonkaart had. Uh, waar je dus echt een bedrag kan opladen. Ja, ja. En uh, het schijnt in de schuldhulpverlening ook wel gebruikt okay. te worden. Dat je gewoon... Een, want uh, da, ik, ik denk dat we toch wel toegaan naar uh, steeds minder contant. Dat is de toekomst. Daar, daar helpt... Absoluut. Nee, het is de toekomst Geen lijkt me. Ik lieve uh, moedertje of ja. paarderskunde. Maar Marieke, het, het, syringe, ja. het ironische is eigenlijk dat je juist veel meer geld bespaart door het pinnen, uh, pin only te, te maken in winkels. Want je al dat geld moet maar gedrukt worden. Dat, dat, dat is, is toch een enorme extra kostenpost. Ja, voor wie? Ik, nou voor ons allemaal. Ik uh, ja, onzin. Ik kijk naar de mensen zelf. En je geeft gewoon meer geld uit als je met die pinloop te zwaaien. Ik adviseer bijvoorbeeld ook aan studenten... van steek gewoon een vast bedrag bij je... en laat die pinpas thuis als je uitgaat of zo. Ja, ja. Weet je, wel? je zou misschien... Dat een soort, ik, ja, maar misschien maar moet je het als jij net... Alleen pint ja. als je nog nuchter bent... En, uh, en niet over een bepaald bedrag heen gaat. Maar goed, dan gaan mensen pinnen bij de geldautomaat... en dan hebben ze weer 50 euro voor jou in, in de zak. Dat werkt ook niet. Pinnen bij de geldautomaat? Nee, ja. nee. mijn idee is ja. een vast bedrag per week. Uh, en dan uh, in principe komt dan betalen. Dan en nee, dan snap ik je wel. Dus, en, en nog een ding. Um, ik vind dat al dat pinnen in winkels... van elke millimeter die je uitgeeft... dat, dat staat dus ergens geregistreerd. Ja. hou ik ook niet van. Ik wil gewoon... Uh, ja, uh, het, ook je privacy. Want nee, Albert Heijn heeft ja, had ook al zo'n neiging om mensen te gaan. Stolken, uh, na het Ja, om te gaan stolken. Wat, ja, wat en te mailen gerichte advertenties. Zo van: nou. ja, jij koopt de hele tijd uh, kruidkoek. Nou, dan krijg je voortaan uh, die aanbiedingen. In de bus. Ja, we gaan even wat tempo maken met de bellers. Dankjewel, Marieke Henselmans. Morgen komt het boek uit Eigenwijs de hypotheek aflossen. Daar kunt u nog meer van gaan lezen. Gertjan de Ruiter zegt mij: hashtag WNL. Pin is veel veiliger. En met de mobiel betalen app hou je het overzicht. Mobiel betalen is nog handiger. Henry Blauw zegt mij: vanaf volgend jaar begint het pinnen tot 25 euro met NFC. En dat is via de smartphone handig en snel. zegt viel sorry, oneens, omdat banken dan helemaal niet meer liquide hoeven te zijn. Plus het privacy issue en Edwin de Rondwit, het mij avondspits Alleen pinnen, argument dat kinderen niet kunnen betalen, is onzin. Zij groeien op in een digitaal en zelfs een mobiel tijdperk. Ik denk dat dat, dat het zo is. Um, Odiel oh, Sinlingerland, en Oost voor, uh, Ja, goedenavond. goedenavond. Uh, ik ben het met de stelling helemaal eens. Ik ben zelf slechtziend. Uh, ik kan nog steeds niet, geloof het of niet, uh, met de euro's omgaan. Ik kan het verschil niet zien. Dus als ik met contant geld uh, betaal. Dan haal ik mijn uh, los geld uit mijn portemonnee, doe het in mijn hand en laat de kassieren dan het geld uitzoeken. Oh. De klanten die achter mij staan, die worden daar geïrriteerd van, want het duurt allemaal veel langer. Als ik pin is er niks aan de hand. Ik weet precies op het, uh, op het schermpje waar de nummertjes zitten en het gaat eigenlijk altijd goed. Dus ja? ik... Uh, ja, die andere mevrouw die, dan, die zal dan yeah. misschien nog meer slechtziend zijn dan ik. Dat ja, zou kunnen. Wellicht. Maar ja, ik heb er geen problemen mee misschien. Kun je, kun je het bedrag... Dat uh, zij een uh, ja. eenvoudiger uh, uh, pincode aanvraagt. Maar dat kun je, zou kunnen. Maar Mijn kun je, code is inderdaad vrij makkelijk. Hé, hey, maar Odie, kun jij het bedrag goed zien? Want dat was haar klacht. Het uh, nee. Dat, dat zie je ook niet? Nee. Dus je, nee. je bent wel erg afhankelijk van een betrouwbare kassière zeg maar? Ja, maar ja, ik woon op een dorp, dus eigenlijk, ik kijk er nooit naar. Nee. Nee, dat is waar. Nou, maar Odil, het is wel een goed tegengeluid in een in slechtziende wereld. Dank je wel voor het inbellen. Uh, Marianne Mathijsen uit Nijmegen, goedenavond. Ja, ja. goedenavond. Goedenavond, die hoort ook tot, uh, tot de blinde wereld. Ja. Ja. <laughs> ik ben tegen de stelling sluit ja. me aan bij alle mensen die al allerlei variaties op tegen de stelling hebben ingevoerd ja. wat ik naar mijn idee nog niet heb horen passeren is dat er naast blinde en slechtziende je kan echt nooit het bedrag controleren en laat ze een apparaat uh, op de markt brengen die dan tenminste vertelt wat je bedrag is dat kan je tenminste nog controleren ah, okay. en, uh, maar ja. alle mensen met een slechte handfunctie de Parkinson handjes de reumahandjes. handjes die kunnen het apparaat ook niet bedienen. Au, ja. En hoeveel mensen kunnen vanuit een Oei. rolstoel uh, bij het uh, bij pinapparaat uh, komen. Ook weer een punt. Het ja. komt wel, ja. maar achter het zijn van die. Het zijn van die hobbels. Van, ja. Ja. Ah, wat zegt u? Nee, het zijn van die hobbels, Marianne. Dat, dat hoor ik je duidelijk ja. zeggen. Dank en je voor, ja. er wordt een steeds grotere groep wordt okay. buiten gesloten. Bedankt, Marianne, want we moeten afronden. Uh, je was de laatste beller met weer een oproep voor speciale groepen. Marijke van der Meer zegt nog avondspits. Pinautomaten zijn in veel winkels niet te bereiken met een scootmobiel. Kijk, datzelfde punt. Hoe? Gaan gehandicapten dan betalen en zo komt er nog van alles binnen. Kunt kijken op twitter.com slash oneens eens. Dan ziet u het verloop van de tweets in deze uitzending. Avondspits zit er weer op voor vanavond. Straks gaat kunststof verder met daarin de Zweedse componist Klas Tarstensson te gast. Morgenochtend natuurlijk een nieuwe WNL aflevering van Vandaag de Dag. Met daarin onder andere sportjournalist Edwin Struis en autojournalist Werner Budding... Maar WNL's ochtendprogramma brengt u natuurlijk ook al het andere nieuws van de, de, de, vandaag de dag op Nederland 1. Vanaf 7 uur dus. Morgenavond een nieuw gesprek van de dag. Een nieuwe stelling in avondspits. Graag tot morgen. Dag. Maandag om 7 uur. Aandacht. Fijn de jongen. Aandacht is alles wat ik vroeg. Mensen en kinderen.